gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedemorgen. Ik ben Martijn middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Oplichters zijn steeds vaker te vinden op dating sites. Ze maken een nepaccount aan en gebruiken fake filmpjes om het vertrouwen van hun date te winnen. Uiteindelijk hopen de criminelen zo een flink geldbedrag binnen te harken. Er melden zich dit jaar 544 slachtoffers bij de fraude Helpdesk. Een deel daarvan heeft ook daadwerkelijk geld betaald. En dat gaat voor dit jaar om ongeveer 6,7 miljoen. Dus dat is gemiddeld meer dan 30.000 euro per slachtoffer. Maar er zijn ook mensen die echt tonnen kwijt zijn. De vrouw de helpdesk denkt dat er veel meer slachtoffers zijn. Uit schaamte doen maar weinig mensen aangifte. Testen voor toegang. Gaat de GGD misschien helpen met het testen? De organisatie heeft het nu niet zo druk meer... omdat er door de lockdown bijna geen testen worden gepland om aan een QR-code te komen... Testen voor toegang heeft elke dag 600.000 staafjes beschikbaar. Die zouden de druk op de GGD kunnen verlichten. Honderden Australiërs hebben een foute coronatestuitslag gekregen. Het mis in een laboratorium in Sydney. Geteste mensen kregen te horen dat ze negatief waren, terwijl ze wel corona hadden. Veel van de Australiërs schoven daarna met hun familie aan bij het kerstdiner. En meer dan 800.000 mensen hebben gisteren gekeken naar de documentaire over Peter R. de Vries... Daarin zag je hoe het nu gaat met Kelly en Royce, de kinderen van Peter. Dan gingen ze terug naar het Theater Carré in Amsterdam, waar hun vader werd herdacht. Ik heb er die hele ceremonie ook gezeten, dat ik gewoon niet kon voorstellen dat ik, daar, dat ik bij de uitvaart van mijn ja. vader zat. En dat het, dat ook zo plotseling gegaan is. Het was heel surrealistisch. Op 6 juli werd de misdaadverslaggever na een uitzending van RTL Boulevard neergeschoten. Negen dagen later overleed hij. Het weer, het is bewolkt vandaag met een paar stevige buien. Met een beetje mazzel krijg je de zon vanmiddag ook nog wel even te zien. En het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een spoedreparatie aan de weg staat er file op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad heb je vijf minuten op onthoud. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Heeft het. Hij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu, en nu. In Zandvoortse zaken. Welkom bij ZFM. De kant nog wel show. <laughs> ZFM. Het geluid van Zandvoort. the sound of your It easy. Don't let the sound of your Fijne plaat, Jaap. Dank je. Goedemorgen, de kan nog wel, show? Zes oh, over uh, tien. Zes over tien. Paard is er nog niet. Nee, maar goed, uh, dat is niet zo'n uh, drama, denk ik. Ja, maar hij zeggen. komt nog wel, hoor. Hij komt ja, nog wel. Tino is nog ben. even met zijn werk bezig. Ja, ja. Moet even online uh, een uh, dingetje doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ja. is het? Uh, hier Stuy. Ja goed, ik zit terwijl uh, terwijl uh, <laughs> de radio maakt, zit ik in een call. Okay. Voor een project uh, voor ADR. Dat is het Algemeen Dagblad. En daar zijn we al enige tijd mee bezig. Dat is een, uh, een podcast over uh, jongeren die psychische problemen hebben. En daar gaan we een pilot van maken, dus daar ben ik voor in. En we op de andere lijn. Nou, wat leuk, dus, uh, wat leuk. Maar ik hè? Zo zie je maar, hè? Ik, en wie komt hier binnen, dames en heren? De Ordemoni. Ja, orde. Het is paarden de Hey Frenske, wat zie je er goed uit man. Dank je drinken wat van Godverdorie, op deze, op deze vierde kerstdag alweer. Vierde kerstdag? Schiet op hè, die kerstdagen. Hebben jullie het nog leuk gehad jongens met kerst? Wat je nou, ja. Frank? Mooi hoesje man. Goed hè, was voor jou meegenomen? Ik had nog een hoesje liggen van een apparaat, die Frank ook heeft. En toen dacht je, nou dat hoesje dat hoort bij Frank. nog dus, een eh, Staat zijn naam op? Ja, ja, ja hoor. Ja, het is een mooi hoesje, Frank. Ja, dankjewel, G. Alsjeblieft, jong. Het is het je meer dan, dan gegund. Je weet het. Dus, uh, nee. nou, er zijn weer, weer een week uh, voorbij, jongens. Echte vrienden laten de winden. Absoluut. En Zo. het hoopvolle nieuws mag ik toch wel vermelden, is... dat de kortste dag is geweest. Juist, het kan de van nu aan lekker. alleen maar lichter worden. Het kan alleen maar langer worden. Zeker. Nou, dat is goed om te horen. Het is een beetje nattig hè, buiten... Nou, Stuy, die gaat... Uh, Heel even ergens weg, weg, anders zitten. Dus ja, dat, dat maakt ook niet uit. Nee, dat is, dat is ook niet erg. Je moet, moet gewoon uh, erbij uh, kunnen, jongens. Uh, wat er wat er gaat. Dus als we op de achtergrond iets horen... dan is dat uh, Tino die uh, bezig is. Dat uh, is helemaal niet erg, hoor. Dat is niet erg. Die, die, die schrijft uh, denk ik, uh, rond half elf uh, echt, uh, echt aan. Uh, maar uh, ja... De jij, was, jij was ziek, hè? Ik, ik was niet lekker. Uh, dat begon al op eerste kerstdag. Maar en is dat een uh, eufemisme voor uh, covid? Of voor nee, nee, nee, nee. Nee, nee, het was uh, gewoon een, een, een buik... Uh, pff, maar je hebt uh, echt een boostertje gekregen? Nog niet, 9 januari. Oké, okay. en jij, dus, Frank? 6 januari. Waar moet jij heen, Frank? Noordwijkerhout. Ik ook! Ja, ik <laughs> denk verder ga ik niet. Anders ga, ga je samen... Ja, als dat toevallig had gekund, dan hadden we, hadden we wel uh, samen in de auto gereden. Ja, maar goed, uh, het, uh, dat we maar gaan het keihard, zien. Misschien uh, dat ik hem nog moet komen. Begrijp ik steeds meer priklocaties bij? Ja. Dus wellicht is het zo dat je hem nog kan verzetten als hier in de sporthal. Ja, dat zou, zou kunnen, kunnen, maar uh, ja. daar gaan we niet van uit. Nee, maar ik, uh, even om mijn verhaal af te maken: het was uh, gewoon een broerderkerst. Ja. Ja, behalve, behalve, ja, aan het eind van de tweede kerstdag werd het al ietsje ja. beter. En gisteren ging het uh, al nog, nog een stuk beter. Dus. Okay. Ach, jaap. ja. Ja, ja, ja. Ik, uh, dat was <laughs> allemaal. Goed ja. voor Jaapje. Ja. Ja. Goed, ik ben, ik ben er weer. Dus, <laughs> Hij is er goed, goed bezig. Ja. Dames en heren, Jaap is er weer. Hé, hey, en uh, Frank, ga je nog met uh, oud en nieuw leuke dingen doen? Vuurwerk, veel vuurwerk hè, waarschijnlijk. Ja, het is vuur... <laughs> ja, haalig, ja. vuurwerk. <laughs> niet. Nou ja, maar met Frank is dat altijd vuurwerk, toch? Dat, dat was toch? net als uh, met, met de opvoerspullen voor de brommer vroeger. Weet je? je kon het ja. overal kopen, je mocht het alleen niet gebruiken. Nu mag je in het buitenland vuurwerk kopen. Je mag het alleen niet mee de grens overnemen. Oh. Dus, uh, maar goed. Geeft dat nog wel eens hilarische tafereel, als, uh, als je dat dan toch doet? Nou ja, ja jij weet, doet het niet, mee. maar. Nee, nee, uh... ik, ik gooi het liever in mijn tank ja. dan dat ik één keer zo'n knal van een tiende van een seconde. Gratie... Ja, wij hebben er nooit wat mee gehad. Hè? Nee, gaan het niet vervliegen, dus uh, ik zie er helemaal niets in. Nee. Nee. En dan erbij, het is niet meer het normale vuurwerk zoals wij dat kenden uit de, ik ga nu even terug, in de tijd, zestiger jaren. Ja. Dit is wel. libanon ja. nou, <laughs> ja, ja. Bij ons in die parkeerkelder daar zo. En het zijn ja. natuurlijk altijd, uh, ja, mannetjes. Maar zou zeggen, ja, mannetjes, keren, ja. ventjes. Op de, op, op de Zuidboulevard zie je het minder zeg maar, dan in de sommige andere wijken. Ja, ja, ja. <laughs> nou Frank, dat zeg je heel netjes. Maar er is niks aan gelogen. Nee, dat, dat dan weer niet. Nee. Dus uh, ja, nee, nee, we hebben niks met vuurwerk. Vind ik, ook, uh, wij, ik zou het helemaal niet erg vinden als het landelijk wordt verboden. Nee, ik ook niet. Nee. Ja, ja, het ook gaat niet. ook dit jaar, is het, uh, mag het ook niet, hè? Nee, het mag ook niet. En uiteindelijk gaan we natuurlijk die kant op dat het landelijk wordt verboden. Want ja. Uh, ja, ja. Het, is, het, is, het is ook niet meer van deze tijd, vind ik. Nee? Nee. nee, ik vind dat je dit soort dingen... Als je nou, ziet het loopt hoe het dat, inno... dat mensen kunnen geen maat houden. Nou, dat is het dat denk een groot ik ook. Probleem. Ja. Dat, dat, ben ik, dat ben ik ook helemaal met je eens. Ik hoe denk het in... dat het ook uh, een kwestie van maat houden is. Ja. En dat, dat is het altijd niet meer. Hoe beetje... het in Australië gaat, dat is toch waanzinnig? Ja. Dat is een evenement, jongen, niet normaal. Ja. En het wordt uh, worldwide uitgezonden. Ja. Mensen vinden het helemaal te gek. Ja. En, daar, uh, en, en niemand heeft daar een probleem mee. Dan denk je nee. van nou ja, we, we, we, daar gaan we heen. Daar gaan we naar kijken. Het is prachtig. Ja, ja want uh, hier in, uh, in Nederland moet je eens kijken wat mensen uh, een tering zou achterlaten, jongen, als dat vuurwerk is afgestoken. Niet Ze denken A, nou, de gemeente aardig, het, drama dat. Maar wat denk je van de, van de milieuvervuiling? Ja. Wat er de, wat ja. er de lucht ingaat ja. aan, aan zwavel en aan aanrijdheid ja. en troep en, en, uh, en dan zitten we met z'n allen zitten moeilijk te doen. En dan uh, met ja. uh, oud en nieuw gaat er opeens tonnen. Ja. CO2-lucht. De ik denk doen. dat je dat beter ergens anders in kan steken. In zaken. Dat weet ik wel zeker. Maar, maar goed, goed ik ben je. een sociaal voelend mens in dat, in dat opzicht. We nee, nee, gaan ja. het uh, niet veranderen, jongens. Dat is maar één maar. ding wat zeker is. Nou, misschien kunnen we een klein steentje bijdragen, Frank. In de vorm van een gezellig muziekje in ons radioprogramma. Oh, hey. uh, jij hebt toch iets klaar staan, Gerolf? de paus katholiek? Nee, nee. Of moet je er nog helemaal inprikken? Ja, ik moet natuurlijk wel even zoeken nog. Als er niet helemaal op Nee, vreemd? ik ben er al helemaal ingeprikt hoor. Toch wel. Ja, maar ik en Je bent er... ook voor de tweede keer geprikt. En dat hebben we vorige week wel gemerkt. Toen was je er niet. Nee, toen was ik er niet. Uh, dat was... en dat, toen hadden we het woord al uitgevonden. Tenminste, ja. ik niet. Hans Jongen, Botman had het uitgevonden. Ik was knijterziek. Ja, dat begrijp ik Ja. Je. Dus uh, ja, dat soort dingen dat, uh, gebeuren dan als je, als je een soort van, uh, uh, uh, uh, er niet goed tegen kan. Waar me, waarmee, maar het duurt maar een dag, hoor. Ja, is dat zo? Ja, het heeft bij mij één dag geduurd en toen, uh, toen was het oké. Okay. Want je odol, uh, die, dat, dat smaakte niet, geloof ik, toch? Nou, niks smaakte meer. <laughs> nee. Niks smaakte meer. Oké. Okay. Maar ondertussen heb je al iets gevonden? Of ben je nog steeds. Dat is zoiets met mondwater. is dat? Van Old Spice? Nee, dus mondwater. Ja, mondwater. Ouderwets mondwater. Maar dat proefde die vorige week niet hoor. Toen hij die prik had gedaan. Later heeft men daar nog een andere naam aan gegeven. Aan die afkorting. Oh, is dat zo? Daar ga ik niet over. En natuurlijk. De Beatles weer. Lijkt me te beginnen. Mooi keusplan. Beside me I know I need never care But to love her is to need her everywhere Ooh. Knowing that love is to share Ooh. Beside me I know I need never Beatles van, de, van, de, van, de, van, de, uh, van het Albert Rubber Soul. Frank. Ja, dat is mooi. Ja, we hadden het net even over gezondheid. Hè. Mensen willen of niet uh, ziek. Maar een, uh, een, uh, voeding, is voeding nou gezond of niet? Sommige producten werden in een uh, niet al te grijs verleden... gewoon echt verketterd, weet je wel. Je mocht dan op een gegeven moment... mocht je geen roomboter mee eten, want het was slecht. En het was Unilever zo na de oorlog. In de zestiger jaren hadden ze dan de margarine bedacht. En op een gegeven moment wel palmolie en al die shit. Dat was het helemaal. Maar wat blijkt nu? Uh, melk en kaas zijn gewoon gezonder, dan je denkt. Oh, je meent het. Ja, Joris Driepinter. Qua voorloper van de, de reclames voor uh, zuivelproducten... die uh, wist dat al natuurlijk. Maar op een gegeven moment, uh, wat ik net zei... op een gegeven moment was vet slecht... een uh, cardiovasculaire probleem en hartaanvallen. En, dit. en nu blijkt gewoon dus uh, aan de hand van een onderzoek... van de Universiteit van Cambridge... He, waarin dus werd gekeken naar cardiovasculaire gezondheid en mensen van middelbare leeftijd in negen Europese landen wel te verstaan. En daar kregen dus de mensen die gewoon regelmatig uh, kaas aten en melk dronken, die hadden helemaal geen uh, hartproblemen. Veel, die, waren, die hadden wel hartproblemen misschien, maar die waren veel minder talrijk dan de mensen die dat dus niet... Hmm. Tot zich nemen. Hmm. Nou, ik moet zeggen: ik eet uh, sinds jaar en dag bij Kaaskorrie uit de Halterstraat. <lacht> ja, haal ik een, uh, een half pondje roomboter uit het vat. Altijd dus goed een gedaan. een inhalen, meer. Dus het is echt super roomboter. Ja. En uh, nou bij mijn laatste APK was mijn cholesterolgehalte perfect. Dus, ja, nou ja, daar <lacht> ik, ja. Er zit dus daar eigenlijk ook, ook nog soms uh, heel wat onzin dus in. Ja. Ja. Nee, nee, ja, dat is zeker. Maar dat is ook, um, ook van vlees worden natuurlijk dus, uh, zoveel uh, dingen geteld. Dat, uh, ik, ik, hou, nou, ik, ik merk het aan mezelf. Als ik, te veel, als ik uh, rood vlees eet, dan kan ik staan... Gaat dat gaat niet goed dan? Kan dan staan nee, okay. slaap, hoor. Staan slaap, Ja, zo heb je al mensen die, uh, die niet tegen gluten kunnen of wat ook. En dus altijd... Nee, mijn, mijn systeem vindt dat geen fijn verhaal. Oh. Nee. nee. nee dan, moet, dan, ja, dan moet je veel harder... Het systeem moet veel harder werken om dat allemaal te ver, ver, ver, verwerken. Nou, ja, dat, dat, dat ben ik met je eens. Maar ja, dat, is... Bij dat ik vis eet. Ja. Vis fi is uh, lekker. En licht? Ah, heel lekker. En licht. En goed verteerbaar. En dan ja. heb ik nergens last. Nee. nee. Um, schoolfiletje. Een schoolfiletje. Uh, Even vooruitlopend op het uh, sportnieuws. Ja. Um, ik denk dat ik wel een nieuwe functie heb uh, voor de, de voormalige wereldkampioen uh, Lewis Hamilton hoor, eerlijk gezegd. Oh. Dus het is Joch door de mand gevallen, hè? Dat is ja, ja, dat is wel... slecht uh... tegen zijn verlieskundende... ja Ik, ik weet oh, niet wat het is. Er hangt een oh, beetje een mysterie over hem ja, heen, eigenlijk, ja. wat dat er gaat. Um, en, en, en die mysterie is, wordt alleen maar erger... In dat opzicht. Ik dacht dat het zo'n vrolijk manneke was. En zo'n ja, Adriaan mij Ja, nou ja, goed. Als je die uh, laatste kle, uh, kledinglijn van hem ziet... zou je ja. dat wel haast denken. Ja, maar Basie en Adriaan. Basie, ja, en de, uh, de baron. De goed, ik vooral, Ga door. Uh, nou, ik, ik denk dat er nog... Een, uh, er is nog een vacature vacant... waar uh, Hamilton op zou kunnen solliciteren, eerlijk okay. uh, gezegd. Vertel, vertel. Nou, er is een onbewonend eiland... dat zoekt een koning. Maar of het een droombaan is voor hem... dat, dat moet nog handen maar... Handen. Hey, hey ja, als dat maar moet nog wel blijken. Het is om een uh, Formule 1-baan aan ah, te ja, leggen. Dan. Uh, het gaat om het uh, Pili eiland het, het is nog zelfs van het uh, Britse Koninkrijk. Dus wat dat betreft zou die daar heel goed kunnen passen, deze Lewis Hamilton. Ja. Uh, want het eiland Piel dat zoekt een nieuwe pubbeheerder en koning. Dus uh, ik denk dat dat zo waar voor hem meteen ook een glansrijke carrière in zou zitten als hij op een gegeven moment besluit om het niet meer te doen volgend jaar in de Formule. Nee, ik denk nou dat hij gewoon moet blijven rijden. Ik, ik denk dat. Nou ja, dus het ah ja, is ja, voor, voor de, de voor de spanning, om, om, om, om. Hè, de sensatie van de Formule 1. Zou het natuurlijk inderdaad ja, een goed. We moeten we wel. Vijf... we, hey, we <tomt> moeten wel respect hebben voor die ja, helemaal. Die kan, die kan ja. niet een klein beetje rijden. Nee, absoluut. Natuurlijk hebben we daar respect voor. Alleen. Wat ik jammer vind, is dat hij gewoon niet tegen zijn verliezen blijft. Ja, dat ben ik met je eens. En ik ben het geheel met je eens. Ook het enige voor de rest... Uh... Nou ja, uh, kijk nog even voortbordurend op dat bericht. Uh, zou hij dan daarvoor in aanmerking kunnen komen? Ik denk het wel. Pup, hij is, uh, Want uh, je kan dus puurbeheerder zijn en naast zijn eigen gezin... ook nog een enige bewoner van het eiland. Dus... Hij heeft ook met niemand anders verder rekening te houden. Dus nee. hij hoeft ook niet uh, te denken aan Max Verstappen of wat dan ook. Dus nee. Nou, is dan misschien is dat het... wel iets voor hem, ja. Ja, dat lijkt mij ook. Bellen dus dus bellen de vanmiddag. droombaan uh, zou voor hem uh, in dat opzicht wel uh, dat, datgene kunnen zijn wat ik net uh, genoemd heb. Ja. Nou, ja. we gaan hem even bellen vanmiddag, kijken of ja. hij daar ja. Oren Wat heeft. zie ik daar nou alweer... Uh, Heer Loogman. Nou, ik zit even te kijken naar de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2020. En daar staat mijn meisje tussen. Nou, als er maar iemand bij zit die die bocht in de straat gaat aanpakken. Dat gaat zij doen. Kijk, dat is mooi. <laughs> ik stem nu al op. Ik ben lijnduur. Kijk. <laughs> Leid, leid, duur. Huppakee. Ja. Kijk, we staat op de vijfde plaats. Kijk, dat is mooi. Ze had, ze had iets van, uh, ja, laat nou niet, uh, Harry Lemmers staat er ook bij. Ja, Harry. Dat is <laughs> dus de, de neef van. Uh, ja. Tino. Ja. Uh, en de schatbewaarder van deze omroep, hè? ook dat. Ja, ja, ja. De dus dus, bewaren, dus ja. We, moeten, we moeten opletten dat uh, als we geld uitgeven, dan moet het eerst langs Harry. Ja. Oh ja, ja Kan die wel Harry wel, er ook voor zorgen dat hij een kachel brandt, of niet? Of uh, dat dan... Nou, dat zal ik niet. <laughs> Het is koud, hè? Ik zal hem nee, even ja, aanzetten. Maar ja. Ah, nee, wacht maar even. Gingen jullie even door? Ja. ja. Nou, Jaap moet even de kachel ja. aanzetten. Want ja. het is echt... Het is altijd... Oh, hij is koud hier. Nou, als je ja, heel lang stil zit... Is, is het gewoon niet... Ja, uh, het is niet Niet, niet plezierig. Nee, nee. Frank, ik ben het dus, helemaal met je eens. En ik vind... Uh, en het kan... Nu nog wel, want wel de, de gastekorten die, die worden schrijnend, begrijp ik. Wordt schrijnend, ja. Maar uit de, de relboden, maar goed, weet je. Er ja, zijn gaan we er allemaal problemen. niet druk om maken. Nee, nou sterker nog, we kunnen er helemaal niets aan doen. Maar het is wel grappig om af en toe even te lezen. Al dat ja. onbekwaamheid van de... Hé, hey, maar we gaan er een warmterecord op buitennieuw. Ja? Um, dus je hoeft er helemaal geen kachel hoef je helemaal niet aan te zitten. Kijk, nee? En vanaf vandaag belanden wij in de dubbele cijfers... met oude en nieuwe warmte oh, zou Ik zou zeggen, steek de barbecue er. dan maar aan, hè? Ja, nou, dat, nou, dat heb vr. ik gedaan met de eerste Kerstdag. Oh, ja, ja. het heb wat heb je gegeten? Wat... Ik heb Frank. daar fijne grote ossenhazen op gekieperd. Dat Jeen. is toch rood vlees, hè? Rood vlees, ja. Ah. Maar ik heb er dan in tegenstelling tot ge... <lacht> geen last van. Ja. Dus uh, nee, dat was helemaal uh, geweldig. Uh, heerlijk. En barbecue is natuurlijk leuk, wat er is. Ja. En dat doe jij al heel lang, hè? Altijd. Ja, en zomer en winter. Ik heb wel ja. ook, uh, in tot, tot, tot mijn knieën bij wijze van spreken in de sneeuw gestaan. En dan toch heerlijk die barbecue aan. Alleen, uh, ja. Uh, als we dan... Ook daar een trend weer terug moeten komen op het milieu. Oké, okay, ik verstook een uh, calorie technisch een extra schoorsteentje. Want zomers kan je met één schoorsteentje toe. In ja. winters dus, dus moet je twee schoorsteentjes uh, opstoken met uh, houtskool. Wat zijn ja. schoorsteentjes? Nou, van die, van die aanmaak, uh, units oh, van ja. Weber. Waar je die houtskool dan wel briketten ingooit. en een vuurtje eronder. Dan heb je in no time... Heb je uh, hete kolen. Hete kolen. Ja. ja, je moet niet op zitten. Sommige mensen zitten op hete kolen. Dat moet <laughs> ja, je niet doen. <laughs> nee. Dat moet ik je niet doe dat doen. Niet. Nee, het is louter en alleen voor, om het vlees te gaan Louter en alleen, dames en heren. Luister dus te uh, goed. Luister en te en te neem goed. ik ook aan dat je dan. Nou, dat dan gaat, of... Uh... Ja, ja. Dan gaan we naar Joey? Ja, ik hoef geen steekbroodje. <laughs> Het steek, uh, steek, steek vanuit de supermarkt, daar ben ik niet zo'n fan van. Nee, nee, nee Frank dus, koopt uh, altijd bij uh, de halte, hè? Bij uh, Joey. Joey. Bij Joey. Uh, of bij op de Grote Krocht. dus ook heel goed. Uh, Horniman. Ja. Dus... Uh, nou, nee, ik ja. zie jou regelmatig uh, bij mij uh, tegenover... Uh, niet ja. binnen naar, ja, naar, naar sluipen. Joey is wel hofleverancier. Ja. Slager Joey, ja. En ook uh, niet in de laatste plaats, omdat hij natuurlijk het vak... Uh, mede met de hulp van, uh, wie kent hem niet, Kees Vreeburg... Heeft, ja, uh, precies. En zijn er heeft regelmatig. Ook, okay. ja. Ja. Die kan ook helemaal geen afscheid nemen. Van zijn vak maar, heb ik het nee, idee. Nee, dus. maar die man die heeft daar... ik heb nog gelukkig nog uh, mooie opnames thuis uh, van uh, G in de winkel bij uh, Kees Vreburg. Mm -hmm. Ja. En uh, de oude setting, en Kees die daar uh, bezig is met vlees. Ik heb nog uh, beelden dat hij daar snieteltjes staat te bewerken en zo, maar dat soort dingen. Ja. Toch leuk, en het wordt met dat soort dingen, dat is met foto's, naarmate de tijd uh, verstrijkt, steeds leuker om, om ja. te zien. Ja. Dus ja, zo. Eigenlijk. Laten we weer een. Het uh, een, een, een, een... lijkt me nog goed. Ja, jij zegt toch... Ben ik dit? Ja, jij bent dit. Oh, sorry. Ik denk. Uh... Nee, ik wilde wil dit laten Hallo, omdat... wie is daar? Wie jij het, G? He? Dit is een mooi lied. Ja, dat hebben we nog aan. Ah, ja, zeker. Dit heb ik laatst gedownload aan de hand van... Dit Wacht, we beginnen ja. even opnieuw. Oké, okay. nog een keer. The days are okay. I watch the TV in the afternoon. If I get lonely. The sound of other voices are the wrong.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 Just like a picture, no, one live alone I found it easier, I must remain We zijn er alweer. Uh, goed, we gaan uh, verder. Want uh, ja, er zijn zaken die niet kunnen wachten. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ja, ho ja, ja, ja, Hey nee. Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja Hans, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen Hans. Tino is er ook weer hoor, dus uh, die doet weer mee. Wat een uitzending. Ik word alleen maar Tino op de achtergrond. Ah, die was... Maar goed, nee, dat maakt ja. verder niet uit. Hey, maar. Ja, Ja, nou Sorry. prima. Ik heb ook de kerst uh, lekker doorgebracht, dus geen probleem. Hé, hey, we gaan toch even nog uh, Formule 1 uh, en dat slaat eigenlijk nooit. We moeten nog wel 7, 8 weken voordat we weer een beetje gaan beginnen. Maar. Uh, no, Michael, ja, no, Michael, this is not right. <laughs> Klaar. Hey, jullie hebben het al gehad over Lewis Hamilton, hè? Ja, ja de droombaan van hem op een ja. onbewoond eiland als koning. Ja, ik zie hem nog niet direct op dat eiland zitten. Maar goed, uh, hij gaat natuurlijk gewoon verder. Zou je denken? Ja, hij heeft een pauze genomen op sociale media. Heb iedereen ons ja. op Instagram. Maar uh, Toto Wolff heeft ook wel gezegd: van, uh, hij heeft er gewoon op dit moment even geen woorden voor. Maar hij komt terug, hoor. Het is uh, geen enkel probleem, denk ik. De, hij heeft natuurlijk nog een contract. En, uh, uh, ja, ik denk dat hij dat gewoon af gaat maken bij Mercedes. Hij, hij gaat voor die achtste titel. Ja, en, en, en we hopen maar dat het weer een, weer een prachtig seizoen wordt. Ik bedoel, uh, uh, hij heeft alleen op, uh, op uh, sociale media iets uh, geroepen over zijn uh, uh, geridderde... Uh, ge, ge, hij is geridderd, hè door Charles. Uh, daar heeft hij een foto geplaatst met zijn moeder op dat, uh, bij de kasteel. En hij heeft een bezoek gebracht aan de fabriek uh, van Mercedes. En daar heeft hij ook iets over geplaatst. Maar voor de rest, uh, ja, sociale media is natuurlijk ook niet meer zo erg leuk, hè. Nicolas Latifi, die Canadees die uh, eruit vloog in die laatste ronde, uh, die heeft zelfs doodbedreigingen gekregen vanuit Engeland. Ja. Ja, en, en dan denk je van... Uh, Gaan het we wel heel ver. Ja, wij, wij zijn weer godsnaam mee bezig. Maar goed, je ziet het op alle fronten. hoor, dat, dat sociale media, dat ja. is geen, uh, geen prettige plek, laat het zo zeggen. Nou ja, goed, uh, ik wil nog even terugkomen op Edwin hier de grote man, uh, technische man van uh, Red Bull. Mm -hmm. Dat is nu bekend geworden. Die hadden, hebben we het al even over gehad. Die had een fietsongeluk in Kroatië van de zomer. En niet gering hè? En, ja, maar dat was toch niet gering inderdaad. Want hij had er zelfs schedelbreuken opgelopen. Ze ja, hebben ook zijn schedel nog gelicht om uh, operaties uit te voeren. En uh, tien dagen voor die Grand Prix van Zandvoort was dat. Maar hij, tien dagen daarna hij zat hij alweer aan de virtuele... Hij was natuurlijk niet in Zandvoort. Maar hij zat in een virtuele, virtuele pitmuur... Bij de, bij de Grand Prix van wordt is bekendgemaakt. Dus uh, dat is op zich wel grappig, hè? Nou, dan, uh, is je helemaal hersteld weer, of niet? Ja, hij is helemaal, hersteld. Hij, ja helemaal hersteld, ja, inderdaad. Dus gelukkig is, is nieuwe jaar. Deze week rusten we nog wel even goed uh, aan doen, denk ik. <laughs> maar goed, uh, ja, iedereen uh, moet rusten. En uh, ja, dat geldt zeker ook voor de coureurs, natuurlijk. Iedereen heeft zo zijn eigen dingetjes wat ze doen. Uh, Max is in Brazilië, hè? Ja, voor bij zijn schoonaders de kust, inderdaad, bij zijn schoonouders. Samen met Kevin. En die lelijke vriendin van hem? Ja, ja veel lelijk, ja. Ja, ja. niet een heel mooi meisje. Nee, oké, okay, maar goed. Uh, Mevrouw is... luistert mee, Hans. <lacht> <lacht> ja, hij, is ook, hij is ook acht jaar ouder, hè, dus... Uh, ja. Hij is nog wel even bij zijn zus geweest in uh, Maastricht, bij, uh, bij Victoria. Hij Heeft net een kindje gekregen, toch? Ja, een ja, kindje gekregen. Mooie foto's stonden erop. Uh, op uh, internet met, met dat babytje. En uh, hartstikke leuk allemaal. Uh, sportman van het jaar geworden, hè? Tussendoor even. Ook nog. De jongens uh, zagen er een beetje voor spek en bonen bij, hè. ja die, ja die, die gaven ze ook al een beetje ja, ja, aan. Ja. Ik geloof niet dat het heel erg belangrijk is wat er uit die, wat er uit die envelop komt. Nee. nee, nee, nee. nee Maar ja, goed. Uh, ze vinden het wel leuk, denk ik. Maar uh, Max vond het ook niet belangrijk genoeg om daar zelf bij te zijn. Dus uh, dan weet je het wel. Maar uh, uh, nou, hij is uh, ondertussen ook nog door de teambaas als uh, nummer 1 verkozen. Die mochten nou allemaal alle coureurs dan een beetje zoals ze Formule 1 telt... 25, 18, 15 punten, et cetera... Mochten ze aan de coureurs geven en is Max Verstappen op één geëindigd. Dat is op zich wel grappig. Um, nou ja, Bottas, die was in uh, de nieuwe Alfa Romeo-coureur... Die was met zijn vriendin in, uh, in uh, Lapland. Mooie foto met rendieren. Uh, ja... Uh, je moet om wat, hè? En, ja, ja. Ben jij, jij groepie of zo? <lacht> nee, ik je ook nog iets over André Hazes Junior zeggen? Wel, over Gordon, die te vriend heeft geslagen. Nee, nee, nee, jongen, dat interesseert me helemaal niet. <lacht> ja. Rijkonen, die was daarentegen. De gestopte Rijkonen, die, Rijconen, die was op de Malediven, Dat doet hij ook goed, natuurlijk. Science was gewoon bij zijn familie in Spanje. Call of Sainz. Zijn vader is uh, inmiddels uh, vertrokken naar Saoedi-Arabië, want hij gaat de Dakar... Uh, ja, maar een rally rijden natuurlijk. Ja, Ja, ja. De rally rijden, ja, in januari begint en er waren veel Nederlanders aan meedoen, de koronels, onder andere. Uh, nou goed, wie hebben, hadden we hadden nog meer gezien. Uh, uh, Russell, uh, die was thuis. Sportar Center meisje. Die heeft zijn telefoon uitgezet. Uh, Mazepin en Schumacher waren thuis. Mazepin heeft gesteld trouwens van vijf sterren. Heeft hij zichzelf vier sterren gegeven? Zo goed had hij het gedaan. Uh... <laughs> uh, vond hij zelf dan, hè? Um... Hey, Hans, mag ik één ding ja. vragen nog? Uh, de die bandentest de... zijn gehouden. M mijn neefje uh, Marstel is gebleven voor die pirelli test ja, en zo. Dat ook, ja. ja, ja, ja. En er waren alleen die hazen gewoon het allersnelste. O o, dat is gewoon toeval, of niet? Ja, dat is gewoon toeval. Het zegt allemaal niks, ja. toch? Nee, het gaat meer om die bonden dan uh, om de snelheid van die wagens. Nee, dat zegt, dat zegt natuurlijk allemaal niks. Nee, maar er is wel van dat die haastjes het snelste waren. In, uh, ja, in de... en, en niemand heeft natuurlijk nog gereden in, uh, in die nieuwe auto's die er volgend jaar komen. Nee. Ja, wel met die brede bonden, maar dan op oude auto's. Maar uh, die nieuwe auto's uh, die, die, die, die zijn nog niet klaar, dus die, uh, komen, die komen er nog aan. Ja, dat is wel erg uh, toevallig hoor, die haasen dan uh, misschien is, uh, het snelste zijn. Nou, uh, Ricciardo is ook uh, eindelijk naar huis toe, uh, na anderhalf jaar. anderhalf jaar uh, is hij niet in Australië geweest, die Covid-troep. Uh, maar hij heeft nu uh, voor het eerst sinds anderhalf jaar zijn uh, uh, familie weer gezien. En dat is uh, natuurlijk ook heel leuk, um, Oké, okay, dan hebben we nog uh, Schumacher en Nazi. Dat zijn de officiële reserverijders voor Ferrari volgend jaar. Dus uh, Mick Schumacher en, uh, en Giovanazzi, die ook uh, is moeten stoppen, hé, helaas. Um, dan is er nog Eau Rouge, waar ze druk aan het werk zijn om de, um, de, de bocht Oroge um, aan te pakken. Nee, er zijn natuurlijk uh, flinke ongelukken gebeurd. 2019, Antoine Hubert is daar overleden. Ja. Uh, afgelopen jaar, Lando Norris en, en, en Jack Aitken, een reserverijder van Williams, zijn er nog hard afgegaan. Dus ze zijn die bocht aan het veranderen. En ik weet, ik weet niet of het straks nog zo is dat ze, uh, zeg maar, in een blinde bocht uh, vol op het gas naar boven zullen rijden. Dat, ik weet niet, voor mij benieuwd hoe dat. Uh... Ja, maar die, die, die, die nieuwe uh, uh, Formule 1 auto's gaan niet zo hard als deze. Ik wou zeggen, heeft nou, dat, heeft dat nou, consequenties? Uh, die grotere bocht. Het 6, 7 kilometer. Ja, nou, ja, per ronde. Dat is wel redelijk hard hoor, want <laughs> ze denken dat het nog maar 1 tot 1,5 seconde per ronde scheelt. Hè, dat ze langzaam, langzamer zijn. Dus uh, ze zullen nog wel een aardige uh, snelheid hebben hoor eerlijk gezegd. Maar goed, uh, ik hoop dat het... Nou, houdt ze niet bij op je fiets van joh. Ja, dat, dat het inhalen makkelijker wordt hè, dat is, dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling ja. Het zijn wel gave ja. dingen om te zien. Dat ik, graag, ja. Ja. Ja, ja, dat geloof ik, graag en ja. En heb, ik... heb ik voor jou nog een nieuwtje Hans? Nee, ik, uh, vertel, vertel. Ja, de voormalige uh, Formule 1 coureur uh, Alex Jernardi. Die is weer thuis na 18 maanden in het ziekenhuis te ja, hebben ja, gelegen. Die man heeft ook geen... Ja, Had hij heeft weer een ongeluk met, ja, met, met, met zijn handbike. Hij ja, ja. raakt ja. zijn been kwijt met de Formule 1 ja. ongeluk. Nee, met, met, met, de, uh, met, de met de Indycar. Indycar. Indycar. Ja. ja. in een rolstoel, dan wordt hij handbiker, doet hij mij Olympische Spelen. En dan krijgt hij een ongeluk met zijn handbiker, ligt hij weer 18 maanden ziekenhuis. 18, oh, met die man ja. zou ik niet naar, naar het casino gaan <laughs> ja, ja, ja. Maar het is wel ja. mooi om te, om, te, om te horen dat hij... Uh, dat hij uit het ziekenhuis is. Wat een uh, ja. survivor, man. Ja. Nou. Ja. Ja. Dat zijn goede berichten natuurlijk, hè? ja, ja. Nou, ja dan hebben we uh, nog wat andere sporten. <laughs> Dorte, nee. Dorte? Dorte, Hans? De rolstoelbasketballers. De rolstoelbasketballers. Rolstoel ja. ja, dat hebben we uh, gemist eigenlijk, maar die zijn, uh, de dames als de heren, die zijn allebei Europees kampioen geworden, hè? Nice. Dus, uh, ja, dat wil ik toch nog even vermelden. Voor de mannen was het pas de tweede keer, hè? de laatste keer in 1977. En toevallig, uh, bij het EK, uh, hebben ze allebei de finale niet gespeeld. Zowel de mannen als de vrouwen. Tegen Groot-Brittannië allebei toevallig. Uh, omdat er bij de Britten positieve tests waren in het, uh, uh, in het team. Dus die, die finale zijn helemaal niet doorgegaan. Maar ze zijn wel Europees kampioen geworden. Ja. Nou, dan hadden we inderdaad nog uh, het, het schaatsen. Uh, ja, ja dat is we, nog wel even. Ook over vier dagen. Olympisch toernooi. Um, uh, ik heb alleen een beetje de 500 meter gevolgd en daar uh, Marijn Scheperkamp. Ja, nooit. de jongen zag eruit alsof hij net met de scholters Scholt neergegooid had en er ging schaatsen daar. Ja, maar hij sport 21, ik denk ja. dat, dat hij toch wel een van de belangrijkste sprinters van Nederland wordt hoor. De komende, dat, dat denk normaal. ik ook. 34,4 reed hij uh, gisteren. Ja. Ja. Er reed ook uh, trouwens een botman mee, hè, die uh, 500 ja, meter. Ja, een botman mee, Jury, Botman, een beetje op de achtergrond, maar... Uh, Neefjes. Dat ben ik zelf ook, dus... Ik hoop dat je nog een beetje doorbreken hè, je weet het nooit, hè, je weet het nooit. Nee. Je weet het nooit. Ja, je bent ook een voetballer, hè, die heet ook botman. Die doet het wel goed, trouwens. Weet u, toch nee, maar, je het voetballen voetballer? Kijk, hoor. Nee, hoor, ah, nee, ik voetballen, wel. hè. Ah, voetballer, hè. Ah. Voetballer. Wat hebben we Frank even wakker geschud? Voetbal. Zat het mee weer? <laughs> Grosse boys, grote boys. Ach, <laughs> tip. veel ja, uh, uh, uh, voetballers. Uh, uh, uh, te gebruiken, maar... En dan hebben we natuurlijk nog het WK hebben wat nog een Ach. paar dagen uh, door Sukkert. Dirk van Duivenboden. Ach, Ooit wie kent hem niet? Van het is er Duivenboden. Ja, <laughs> ja, ik maar niet, hè, maar uh, ik zag een interview met hem, dat zou je nog maar eens terug moeten kijken. Het is een, uh, een katwijker die. Uh, die uh, geen blad voor de mond neemt, eerlijk gezegd. Een schitterende uh, tekst had hij. In dat interviewje. Maar die zitten in het kwartfinale en En ja, we krijgen de komende dagen er toch uh, uh, wat meer Nederlanders, hopelijk, die uh, zover uh, kunnen komen. Nou ja, voor de rest uh, heb ik eigenlijk niet zoveel. Ik nou. wil dus stoppen met één tip. Hè, als je de komende dagen weinig te doen hebt. Uh, bekijk de beeldbank van. Uh, van De Boer. Als Foppen. je uh, googelt, Beeldbank De Boer, dan kom je op de site van het noord holland Archief. Daar staan 1,9 miljoen foto's. Poppen ja, de, vrij... de Boer van het Haarensdagblad. Ja, De Boer inderdaad. Uh, Fotografen van het Staffel, uh, Kees De Boer en Poppen De Boer. En uh, daar staan uh, 1,9 miljoen foto's op. Hè. Je hoeft ze niet allemaal te kijken. Maar er staan <lacht> er ook 60.000 uit Zandvoort op. Oh, Oké. Okay. Frank, Frank zei het net al. Het wordt steeds leuker om oude foto's te bekijken. En deze gaan van uh, zeg maar de jaren 50 tot, uh, nou, tot een jaar of tien geleden. Dat en uh, 60.000 foto's uit Zandvoort met openingen en uh, van bouwers. En, Wat uh, leuk! Oh, nou, Goede tip. tip! Heel erg leuk om dat te bekijken. Nog even, Hans, Beeldbank en dan? Ja, Beeldbank de Boer. Als je dat googelt, Beeldbank. Ja, boer. Dan kom je vanzelf eigenlijk in okay, de Noord-Hollands archief. In de eerste deel kom je in het Noord-Hollands archief en dan wijst het zich uh, vanzelf. Ik kan het uh, van harte aanbieden. Ik had ook nog een nieuwtje voor het circuit, uh, Hans. Oh leuk, stel. Nou dat heeft iemand, uh, want we hebben toen destijds, toen Dirk Buwalder, god hebben zijn ziel helaas. Ja, ja. Toen Dirk uh, weer terugkwam in Nederland, nog een tijdje in het buitenland, hebben we een bord laten maken met Dirk Buwalder rotonde. En hebben we op die rotonde voor het hotel bijna het circuit geplakt. Mocht er een tijdje oh, ja. langer als grapje. Maar dat noemden wij nog steeds de Dirk Buwalder rotonde. Dat is van de week is ja. iemand even met zijn busje dwars doorheen gereden. Nee, of Ja, maar je had... Ja, had, maar, ja, met een ja dat was de tweede keer. Ja. Je, had, je had vijf keer te veel gedronken. Ik weet niet of het autosport is. Als je vijf keer te veel gedronken hebt. En probeert. Ja. Is dat autosport of niet? Ja, ik, ik zag een fotootje van, van, van, van die auto waarmee Toch. dat gebeurd Dat was een busje. Ja. En dat is een busje waarmee al die Polen worden, naar hun werk worden gereden. Oh, gaan we weer even ja, robbenvisen, ja. weer een dronken pol zijn geweest, hè? Wodka. Ja, die wodka is natuurlijk onweerstaanbaar, dus, uh, ja. Maar vijf keer te verder, is wel. Dan heb je aardig wat op, hoor. Dan heb je best wel slecht zicht, heb je. Dan je, ja. je dan op, hè? Dan ga je zelf recht door voor dat tonnen bijvoorbeeld. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Mooi. Ja, Oké, okay, jongens. Um, Fijne dagen. Het zou leuk zijn als dat de bewaalde rotonde wordt. Ja, dat mocht alleen niet. Want dat is, ja. Ja, dat ja, ik heb het ook altijd nog over de bewolde tower. Ja. Die radiomast op het circuit. Die oh, ontworpen is ja. door een architect met een bakkie op. Dat is ook de, de, de bewolde tower. Ja, dat is geen keer, toch? Die, die ja. toren die je daar in de duinen... Ah, oh, kijk aan. Ja, als het lang is, of er komt dranggebruiken aan... aan eh, dan gaan we het over Dirk Bewalder hebben. <totstuken> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, tot volgende week, Hans. Ja, we zien elkaar. We hè. Ja, ja, ja. We uh, hadden het erover uh, toen de microfoons uh, dichtstonden. En ja. uh, dat het zo'n goede artiest is. Ja. Tegenwoordig vond ik zelf wel. Heb jij de lokale politiek nog een beetje gevolgd, uh, ja. Francesco? Nou, ik uh, begreep van, uh, van jou even zojuist over lokale, ja, niet, niet, niet lokale politiek. Ja, buiten dan dat Siska zich kandidaat heeft gesteld uh, Mijn vrouw. voor de gemeenteraad. Maar voor welke partij? Maar. Voor de VVD. Ja, maar daar is toch. Daar is, Belinda Goransson is vertrokken bij de VVD ja. dus, uh, twee weken geleden. En nu las ik dat Wilfred Tatus. is back. Dat die, dat die, dat nou, dat die hij hebben ze gevraagd. He? Ja, ja, daarom kijk ik jou van. als wat je ja, bekende die, van Wilfred. Ja. Wilfred woont niet meer in Stanford. Die woont ergens in het noorden van het land. Ja, ja. ja. in Groningen volgens mij ergens. een ja. uh, gemeente. Maar Blonk als pronkere de deel. Uh, <laughs> ja, maar ik stond dus dat hij best wel even terug wilde komen. Als je dus uh, uh, als raadslid, dan moet je natuurlijk wel in de gemeente wonen ja. die je vertegenwoordigt. Ja. Dus hij zegt, nou, dat is best wel een huisje voor mij, dan ja. kom wel terug. Ja. las ik. Maar goed, het is dus. Misschien uh, moet de genomen ook zo opengooien dan. Ik wou net zeggen, je moet de genomen ook terug. Hè? Ja, ja. ja, vind ja vind nou, dat ik wel. vind ik op zich wel ja. goeie. Toch, Toch? een goed idee. Toch is het een niet goed idee? Ja, Nederlands ja. Ja. nieuws. En vanmorgen, ik ga een hak op de tak. Ja, Ga je gang uh, geef niet. Heb je je medicijnen genomen? Zojuist, ja. Okay. Maar uh, ja, vandaar deze bericht. Ja, vanmorgen hebben we in de krant kunnen lezen... dat uh, ja, ook India, of al een aantal mensen... Oh, dat India Danny zich uh, heeft uh, geschaard... Uh, in, in de club tegen het kerstfeest. Maar uh, ja, niet zo heel erg tolerant. Maar goed, het kan altijd erg natuurlijk. Want er zit dus in India, dat is India... drie Indiaanse studenten... die zitten in de cel. Ja, hebben ze een inbraak gepleegd of iemand afgetraaid? Nee, ze hebben gejuicht bij een... Uh, dat mag niet. Tijd, he? Het Pakistaanse <laughs> cricketteam die had gewonnen. Oh. oh en, uh, in. ja En in India juichen voor een cricketteam dat wint uit uh, het naburige Pakistan. Ja, dan, dan scoor je dus. Uh, water en vuur, vuur hè? Ja, water en vuur. En er is ook geen advocaat te vinden die deze mannen wil bijstaan. <laughs> <laughs> dus Shukanta, Marc Ganai en de vrienden India, en Arshid Van Vishakabadam Noord in India. Die keken dus naar de cricketwedstrijd in India-Pakistan... en uh, op het trein binnen van het college waar ze studeren. Dat zegt de BBC. Maar goed, uh, en ze hebben daarna... Na, dat ze hadden gewonnen wat bericht aan elkaar... Nou, die werden dus naadloos opgepakt... en dus overgebracht naar een zwaar beveiligde... Ja, Moet ik je voorstellen. Zelf dat, het? Stel dat ja. jij ooit naar voetbalwedstrijd zou kijken. Ja. Nederland-Duitsland. Ja. En jij zou juichen als de Duitse doelpunt maken. En ja. dan sluit hij jou op. Ja. Ja. Nou, dan ja, zou maar, ik was, het gewoon wel goed ja. vinden om jou op te sluiten. Nou, om, om, om in voetbaltermen dan te blijven. Kijk, in, in Nederland... Het voetbal heeft een soort van... Uh, ja, als je het al reinigend zou mogen Een zelfreinigend ja. vermogen. Want als jij als Feyenoord-fan in, de, in, uh, in de, de ARA gaat zitten... En je gaat juichen, weet je... En, in, in nou, maar cricket. Ja, ik ben, draag, ben, ja. ik ben, ben in Pakistan en in India geweest. En cricket is daar gewoon heilig. Ja. Hè? Want, ja. want bon, Heiliger dan de koeien? Of, ja, net iets. In manier. India zijn je ook koeien heilig. Ja. Maar eh, als je gaat kijken op, op veldjes, op straat... Eh, spelen die jongeren allemaal cricket. Het wordt niet gevoetbald. Het, wordt allemaal, het is allemaal cricket. Ze krijgen allemaal ja. een plankje krijgen ze op, als ze vier zijn. En dan, uh... ja, nou Dan vind ik het wel terecht. Ze opgepakt. Ja, ja. toch? <laughs> Sluiten, ik heb niet jacht voor van Pakistan. Ja. Uh, ja, dat ja. is ongelooflijk. Maar goed. Maar kesa, tu, want een Hoor, ja, nee, ja, nee, ja, spreek een beetje Urdu, hè. Ordinance oh, oh, in goes ja. Uh, never, never. cook go open window or you will find grasshopper in curry. Oh, <laughs> oh, ja, nee, Zo lekker man India's eten. Yeah. Ach man. Moeten okay. Nou, nee, uh, moet je nog good. moet hier nog naar Frankrijk. Je moet er ook niet aan denken. Moeten we naar Frankrijk? Nee, nou, ja, ja. Je, je nou, nou nee, willen is wat anders. Maar moet, als je moet... Als je dan moet je, moet je wel in de gaten houden... dat de bestaande uh, coronapas wordt aangepast... Door een, uh, door een nieuwe vaccinatiepas. Negatieve tests zijn niet meer voldoende... om toegang te krijgen tot een evenement... of een horecagelegenheid. Nee, 2G gaan ze naartoe. Wat ja. is het spannend. Ja. Ja. Ja. En ja. hier leuk aan? Nee, dat is niet leuk. Dat is oh. gewoon een tip. Oh, prima, oh een tip, tip van de ja. week. Ik ga ja. niet naar Frankrijk. ga ja. niet naar Frankrijk. Ja. Ja. Naar Frankrijk. Ja. ga ook niet naar Oostenrijk, zou ik zeggen. Nee, dat zou ik ook niet doen. Dat is ook wel allemaal trucjes die ze daarvan hebben. Maar ik ga, ja. naar, ik ga wel naar Spanje. Maar ja. dat doe je goed. Ja. Maar weet je wat de, wat de truc was met Oostenrijk? No. Want dat was vanaf zaterdag ging dat pas in. Er waren natuurlijk heel veel mensen die wilden op vakantie naar Oostenrijk. Ja. Ja. Wat doen ze? Nou, de truc was om je... Uh, ik, ik, ik, ik noem geen naam, maar ik sprak iemand hier. Het ja, maar Ze hebben me gewoon twee dagen eerder in het hotel ingeschreven. Dus met andere woorden, ja, deze meneer is een is Die, dus ja. Ja, dus die hotelje, in de oost daar denk ik ook: fuck, dat gaat maar niet nog een keer gebeuren. Nee, nee, ja. nee. Dus die, die, die sjoemelen met uh, inschrijftijden. En uh, dan kom je, ja, je voor. nee, nee, meneer was hier al, die was die vrijdag al. Maar ja. nou, ja, ze wel, wel creatief in dat Ja, ja maar ja. Nee, ja. Dat, dat moet er ook wel? Ja, ja of het wel of niet goed is, weet ik niet. Maar ik vind het wel grappig, inderdaad, dat mensen dat soort creativiteit aan de dag leggen. om uh, ja. toch een vakantie zeker te stellen. Ja, nou ja, goed, ik denk dat mensen van elektrische auto's, als je ermee naar de wintersport gaat, misschien wel blij zijn dat de temperaturen een fractie hoger zijn. Want het is echt uh, een helemaal wordt... met zo'n ding. Ja, is he, dat gewoon. zo? Ja. Bij, bij min dus 7 graden neemt de capaciteit van dus een accu wel dramatisch af. Laat staan dat het onder nul is. Echt, uh, als je onderweg al drie keer moest tanken, moet je nu, denk ik, vijf, zes keer tanken aan de, aan de laadpaal, in de file op de o, Vandaar nou, goed, het Eschimo's dat Eskimo's minder vibrators kopen ja. de, de laatste tijd. Nou, ja, ja. Dat is het, ja. Batterijen doen het niet zo goed. de kamer. Nee, snap ik. Over batterijen gesproken, G. Heb jij nog wat muziek? Is de, is de paus katholiek, Frank? Ja, heeft Pinocchio een houten leuning. Scheidt de beer in het bos. En slaapt Dolly Parton op haar rug. rug. Ja. <laughs> nou, Bos. Ik kan me nog Bos herinneren aan de zijkant van de Verlennepweg vroeger. Hè, waar nu ja. het uh, Grandocamp is. Waar, uh, nou ja goed, staat iets boven. Maar uh, daar was door de Dennis in de, in de begin zestiger jaren... Bos, helaas. Maar die heeft verwoest. Ja, die heeft veel ja. muziek. Keihard, keihard. Niet huilen kan, niet huilen. Ja. We zijn eruit. We zijn ja. eruit. Jij vond het niet zo goed, hè, Ja. Nee, ik vind het Ik vind het... het uh, maar ik alles vind... wat dat toch een beetje... Uh, ja. Dat, dat is ook met een andere versie. Sorry seems to be the hardest word van Elton John Dat vond ik uh, later met zo'n boyband erbij. Nee. Ja, maar ik vind het toch leuk hoe... Uh, uh, uh, ze Zeg maar, met zo'n nummer een soort van nieuwe... Nou. Een nieuwe... Uh, uh, een nieuw ja. eeland. Je dus uh, nog hè? <laughs> er zijn maar weinig koffers die beter zijn dan het origineel. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, All Along the Watchtower van Jimi Hendrix. Dat vind ik dan weer beter dan het origineel. Dat ik is hebben het uitgeluld. Hij is hier, drie, is hier drie van twaalf niet, man. Nee, maar ik zeg het wel eventjes. All Alone de. is All, de... de... de... ja. nou ja, all Alone the Watchtower niet origineel. Dat is van Bob Dylan. Ja, Dylan heeft wel een paar leuke Stond op de eerste. Volgens mij, Harry Hurricane, stond hij volgens mij ook op de eerste LP. Die had ik. Hey, by the way. Bij de weg. Bij de weg. Ik kan me nog herinneren dat we hier in Zandvoort ooit iemand had die bij de vrijwillige brandweer werkte. En die, die stond altijd als eerste vooraan als er een, als er een, uh, een fikkie was in een container. Of in een ja, container. Ja, ja, ja. Waarvan die fikkies waarvan je denkt, nou, het is een fikkie, maar ja. Nick, er komen geen mensen bij om, zou ik maar zeggen. Nee, nou, die, die bleek die dan zelf te hebben aangestoken. Ja, ja, ja. ja, dus, ja. Uh, ja. ik weet er gewoon niet van andere uitslag zijn. Maar die, die werkte bij de vrijwillige brandweer. Nu is het zo dat er in... In St. Clair County in Amerika, in Illinois, uh, Illinois. sorry, Illinois. Illinois. zijn tien van de dertien vrijwilligers. hebben hun baan opgezegd. Uh, omdat uh, meneer Simmons zou worden aangesteld, de brandweercommandant. maar die is twintig jaar geleden. veroordeeld als Pyromaan. Dat is een beetje ja. zo'n verhaal, weet je wat? Wie ja, is <laughs> die man met die witte helm. die ons komt vertellen hoe we moeten doen? Nou, dat is meneer Simmons. Ja, maar die heeft zelf een Pyromaan. Oh, dat is ja. Ja, sommige dingen gebeuren wel eens. In het, nou dat, dat in het ik, dat leven, is, ja, zeker ja. En toch voor jou niet te vertellen, Frank. Maar ja, om nog heel even over die, die rotonde terug te komen, waar dat ja, busje tegenaan is geknald. He? Vertel dat eens. Toen ja. die uh, pas was opgeleverd, toen uh, kwamen ze erachter dat er geen connection bus uh, daaromheen kon. En welke rotonde was dat? De rotonde. De drukbewalde rotonde. oké. Dus ja, dan moet ik altijd denken, dit ambtenaren die bedenken okay. iets. Ja. En dan blijkt het in de praktijk uh, niet, niet in werk. Frank, het, het, het meest bizarre uh, verhaal heb je in uh, Nieuw-Loosdrecht. En die. Uh, ja, ik heb daar een tijdje een, een, een huisje gehad aan het, uh, aan het water, dat ja. weet je nog wel. Ja. En die weg daar naartoe. op een gegeven moment hadden ze daar chicaans gemaakt. Dat je er zo. Ja. Dat, om de snelheid eruit te krijgen. Ja. Goed plan. Ja. Maar dat hadden ze uh, uh, eind van de. in de winter hebben ze dat gedaan. Ja, in de winter worden daar geen boten vervoerd. En in het voorjaar wel. Ja. dus al die auto's konden het niet meer doorheen. Ja. Hebben ze alles weer weggehaald? Ja. Alles. Ja, dat soort dingen. Tonnen gekocht. Tonnen. En daar zijn er zijn gewoon mensen die niet nadenken over het feit... hoe zich dat... Uh, ja. Ja, hoe nee, de, hoe... maar het zijn ambtenaren. Ja, het zijn ambtenaren. Dat zijn dat mensachtigen. Mensachtigen, ja. Die <laughs> kan je vinden in de dierenanciclopen... die bij de geleedpotigen <laughs> en ambtenaren ooit uh, uitgezet door... Uh, door de overheden om de mensen ten dienste te staan. Waar, ja, je kent het, in de loop van de jaren gemuteerd. En heeft er aantal toegenomen. En hebben zich tegen de mensheid gekeerd. Dat is eigenlijk een ambtenaar. Ja, is dat zo? Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook uh, uh, mensen die uh, zeg maar uh, uh, ambtenaar zijn en goede dingen doen. Absoluut, ja. Frank, die zijn er ook. Ja. Laten we nou niet alles over één kamp scheren. Ja, nee, de, de, die slag is u. We hangen hier ja. apart op. Wat zeg je allemaal? Dan gaan wat apart op. Maar waar was jij nou weer? <laughs> Kijk, je, het is een soort chaos. Het is in een call en u belt Jeff, de fysiotherapeut, die belt me voor een afspraak. Ja, sorry, daar kan ik ook niks aan doen. Heb jij een fysiotherapeut nodig? Nee. Maar, maar waarom belt u dan? Nee. Ja, iemand moet toch ook wat met je corona-tijd? Ja, maar ik, ik zeg even dat. Je hebt geen hobby. Die dus ja, man dus, dus mag ja, helemaal niet ja, jij ja, ja, zitten. Nee, ja, maar <laughs> Van de week wilde ik naar Barneveld. Er was een kerk ook met 650 mensen. Ze zeggen, me gaan, gaan? Op, we gaan naar Barneveld. Dat is enige wat te doen is tegenwoordig. Ja. Ja. En, we dan ja, en kippen. kippen ook. Kippen, kippen, kippen. ja. Daar komen we zo af. nog even op. in Barneveld. Afvalkippetje, dat is altijd een leuk vervraag. Ja, ja. En dan naar de kerk? Ja. ja Maar over die kip, daar kom ik straks nog wel even op. Nee, doe maar niet. Want, nee, doe maar maar niet ja. Ja. Ja. nee, doe maar niet. Nee, doe maar, maar niet. Het, we het, we we we niet. Nee, doe maar niet. doe maar niet. Ik zou het wel doen, dat is een mooi bericht. Ja, vind ik wel, maar ik heb er nu de tijd niet meer voor. record Hoeveelheid sneeuw in Japan? Houdt koord nee hè. Ja, record. Ja, 68 centimeter. Ja, eerst de 68 centimeter. dan moet je meteen aan jou denken, Frank. Ja, ja. Dat klopt. <laughs> Waarom? Nee, niks. Nee. <laughs> heb je weer in de sneeuw gestaan? Nee, nee. Ik heb met mijn voetbal echt gezeten. We hebben het oh, de oh. gedaan. <laughs> nee, dan. Zeg uh, ja. het gedaan. Ja. Uh, goed. Um, dit eerste uur is weer voorbij. Dan gaan wij uh, even rusten. En dan uh, komen we zo met het volgende uur nog een keer bij u terug.